Zes uur door Al Negens met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat staatssecretaris Teven meer moet doen om gokverslaving te voorkomen. Teven wil de gokmarkt liberaliseren. PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie waren daar al kritisch over. Maar nu vindt ook regeringspartij CDA dat er meer waarborgen moeten komen om gokverslaving tegen te gaan. Als de staatssecretaris niet met betere plannen komt, dreigen de partijen de liberalisering te dwarsbomen. Gisteravond trok de eerste herfststorm over het noorden van het land. Volgens Weeronline werd in de kop van Noord-Holland en op de Wadden een windsnelheid gemeten boven windkracht 9. Weeronline noemt het uitzonderlijk dat het zo vroeg in het seizoen stormt. Uit veel plaatsen kwamen rond middernacht meldingen van wateroverlast en omgewaaide bomen. Vooral uit Noord-Holland, Friesland en Groningen.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 De verdreven Libische leider zou de stad Beni Walid zijn ontvlucht en nu bij de zuidelijke stad Gwad zijn. Verschillende mensen zouden kolonnen auto's richting het zuiden hebben zien rijden. Gaddafi's woordvoerder zegt dat Gaddafi in Libië is en dat het goed met hem gaat. Nederland is door de 2-0-overwinning op Finland geplaatst voor het EK-voetbal in Polen en Oekraïne. Zelfs als Oranje niet eerste wordt in de pool dan gaat het als beste nummer twee van alle pools automatisch naar het EK. Ook Spanje, Italië en Duitsland zijn geplaatst voor dat EK. Het weer wisselen bewolkt met buien. Er staat een matige zuidwestenwind en langs de kust is de wind krachtig tot hard. Vanmiddag dan kan ook af en toe de zon doorbreken en het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 7 september. Goedemorgen. We hebben vanochtend veel aandacht voor Duitsland. De grootste economische macht in Europa levert ook de grootste bijdrage aan het reddingsfonds voor de Eurolanden in nood. Maar de rechter in Duitsland bepaalt vandaag of de regering van Angela Merkel dat wel mag toezeggen. Daar gaan we over praten met FDP-bondsdaglid Otto Frieke. Correspondent Wouter Meijer houdt de uitspraak van dat constitutionele hof in Karlsruhe in de gaten. En over de consequenties praten we met kenner van de Duitse economie, Kees van en dan was minister de jager van de Financiën gisteren ook al bij de Oosterburen voor overleg. Het ging natuurlijk over die schuldencrisis en een klein beetje over het onderpand van de Finnen. Je hoort straks wat daar is uitgekomen. Alle onzekerheid over het Euro-reddingsfonds laat de beurzen alweer dagen in het rood sluiten. Daarom is Joris van der Kerkhof vandaag op de beursvloer tussen de analisten. Het laatste nieuws uit Libië over de inname van de stad Beni Walid. Zoektocht naar Gaddafi en dat convoy dat onderweg is naar Niger. En over de bosbranden in Texas praten we met campinghouder Hans Hendricks in Buffalo. Het CDA heeft een plan om de bezuinigingen op het natuurbeleid... toch nog zo goed mogelijk op te vangen. We kijken vooruit naar het debat in de Tweede Kamer... vandaag over het gokbeleid. En we zijn vanochtend in het Wouda-gemaal. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ga dan naar Twitter. Onze naam daar is nos Radio 1. Na een avond onderhandelen is er nog geen oplossing voor de garanties... die Finland van de Grieken in ruil wil voor financiële steun. Minister De Jager van Financiën heeft in Berlijn veel gesproken... en veel besproken met onder andere zijn Duitse en zijn Finse collega's. Maar het ging nauwelijks over het omstreden onderpand... dat Finland eist van Griekenland, zei De Jager na afloop van het gesprek. We hebben het over twee veel grotere en belangrijke onderwerpen gehad. Het onderpand kwam helemaal aan het eind ook nog aan bod. Daar hebben we over gezegd...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 Frankrijk is hier een tegenstander van en krijgt daarbij steun van Duitsland. Minister De Jager probeerde dus ze op andere gedachten te brengen... vertelt correspondent Chris Ostendorf. En de missie van Nederland hier in Berlijn was vandaag onder andere... om te proberen Duitsland weer in het kamp van die strenge landen te trekken. En daarom heeft minister De Jager een voorstel op tafel gelegd... wat ongeveer erop neerkomt, dat er een schaal komt van oplopende, strenge straffen. Als landen een klein beetje schumelen met de regels... worden ze een beetje gestraft, gaan de tekorten te ver oplopen... dan wordt er streng gestraft... en zou er maar zelfs toe moeten leiden dat een onafhankelijke eurocommissaris kan ingrijpen en sancties kan opleggen. Ja, En dan dat constitutionele hof in Duitsland. Dat bepaalt of eh, de regering de grondwet heeft overtreden door financiële steun te geven aan landen als Portugal, Ierland en Griekenland. In een Europees verdrag zou namelijk staan dat lidstaten elkaars schulden niet mogen overnemen. Duitse minister van Financiën, Schäuble, zegt volgens de regels te hebben gehandeld. De steun aan zwakke eurolanden is in het belang van iedereen. We zijn heel zeker dat we het noodwendige en richtige gedaan hebben. Om onze gemeenschappelijke Europese Wering te zicheren. Deze gemeenschappelijke Europese Wering is in onze allen voordeel. Ja, en als blijkt dat de Oosterburen de wet wel hebben overtreden. als de rechter dat oordeelt vandaag. dan zou de Duitse steun aan de eurolanden wel eens op de klippen kunnen lopen. GroenLinksleider Jolande Sap neemt geen genoegen met de uitleg van Rutte, premier Rutte, over de uitspraak van minister Hille. Die zei in Vrij Nederland dat de missie in Koenders vooral militair is. Rutte schreef vervolgens aan de Kamer dat hij het betreurt dat er onduidelijkheid is ontstaan over de missie. Sap is niet overtuigd. En de minister zal zich echt in de Kamer moeten verantwoorden. En ik vind ook dat de minister-president een stap verder moet gaan. En dat hebben we hem vandaag ook gevraagd in de Kamer. Ik bedoel, allereerst moet dit rechtgezet worden. Mm -hmm. En moet hij verhelderen dat het gewoon een en dezelfde missie is. zoals die ook met de Kamer is afgesproken. Maar daarnaast moet hij ons toch ook op de een of andere manier zekerheid bieden. dat dit in de toekomst niet voortdurend maar blijft gebeuren. Hij heeft het artikel vooraf gelezen en goedgekeurd. Daarom is de fractieleider ervan overtuigd dat het geen slip of the tongue was. Dat nou, is niet in een, in een onbevlogen moment gebeurd. Maar ik denk, dat, daar moeten wij hem ook echt op bevragen. Want je moet weten dat een minister van Defensie ook echt gewoon staat voor zijn beleid. En staat voor het kabinetsbeleid. Ik vind dat een minister van Defensie gewoon ook echt ruggengraat moet hebben. En uh, dit, dit is wel een deuk in zijn geloofwaardigheid. En hij heeft echt vertrouwen te herstellen. Als het aan de Artsenfederatie KNMG ligt, kunnen ook patiënten die niet lijden aan een ernstige ziekte in aanmerking komen voor euthanasie. Dat stelt Arie Nieuwenhuizen, cruzeman, voorzitter van KNMG. Hij wil de criteria verbreden, zei hij in nieuwsuur. Aan de ene kant de medische grondslag. Er moet sprake zijn van een kwaal, om het zo te zeggen, ja. en daarnaast... En die kan uh, ook psychisch zijn, hè, die medische grondstof. Dat kan dat ook. Dat kan een beginnende dementie... of chronisch psychisch lijden kan dat zijn. Het hoeft niet alleen een lichamelijke kwaal te uh -huh. zijn. Uh, en die leidt dus tot uitzichtloos en ondraaglijk lijden. En dat kan meer zijn dan een terminale aandoening. Het standpunt, juist dit standpunt, leidt al enige tijd tot verhitte discussies. Deze arts is wel positief over verbreding van de criteria... maar plaatst wel een kanttekening. Ik juich het toe, omdat het nu meer aansluit bij de dagelijkse praktijk... Uh, aan de andere kant ben ik wel bang um, dat, dat mensen het idee krijgen... dat euthanasie nu wel erg makkelijk uitgevoerd kan worden. Artsen zijn niet verplicht om mee te werken aan euthanasie. Als een arts weigert, kan die verwijzen naar een andere arts. De fractievoorzitters hebben, me, hebben net met mij afgesproken dat Nou, dat, dat echt... wilden we eigenlijk zo doen. Uh, ik heb eerst nog even een tekstje. Kamerleden mogen namelijk gelijk reageren op de miljoenennota... en andere stukken die uh, op vrijdag voor Prinsjesdag door het kabinet worden vrijgegeven. Maar het debat moet vooral in de Kamer worden gevoerd. En nou mag ze echt, Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. De fractievoorzitters hebben, me, hebben net met mij afgesproken dat zij echt terughoudend uh, omgaan...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 Volgens een woordvoerder van de Libische regering is kolonel Gaddafi gezond en in veiligheid. De Libische leider zou nog steeds bereid zijn te vechten en gaat alles, volgens de woordvoerder, volgens plan. Dat vertelde deze woordvoerder in een telefoongesprek. He is, in he is, he is uh, very healthy, he Telefoonverbindingen gaat het duidelijk minder. Ondertussen denkt de Nationale Overgangsraad in Libië... dat Gaddafi naar of Niger, probeert te vluchten. Gaddafi zou nu bij de, de zuidelijke stad kwaad zijn. Verschillende mensen zouden een kolonne auto's... richting het zuiden hebben zien rijden. Een bloedbad gister in een restaurant in de Amerikaanse staat Nevada. Een man van 32 schoot drie mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. De dader liep de zaak binnen met een geweer en begon om zich heen te schieten. Deze man zegt, zag, zegt hoe mensen uit het restaurant renden. En toen hij ging kijken wat er binnen was gebeurd, trof hij een waar slagveld aan. En dan when I heard the shooter was out of the building, I ran in to see if I ik help. And there er two people dead for sure. With their heads just completely shot off. And uh there was like blood everywhere, broken glass everywhere. It was just a war zone down there. Twee van de doden zijn militairen. Het restaurant ligt vlakbij een complex van de Nationale Garde de Reserve strijdkrachten. Wat de motieven zijn voor de schietpartij is nog niet bekend. De FBI sluit terrorisme vooralsnog uit. At this time we see no nexus to terrorism uh, in this event. We're continuing to work with the sheriff's office uh, to ensure that we have additional uh, searching to do both at the scene here and other locations in town. Familieleden van de man hebben de politie laten weten dat de verdachte psychische problemen had. In het Brabantse dorp Haghorst wordt morgen niet één bom, maar zelfs tien bommen uit de Tweede Wereldoorlog opgeruimd. Tijdens een controle vond Rijkswaterstaat twee bommen in het Willemina kanaal bij de sluis. De exclusieve opruimingsdienst haalt de bommen uit het water en brengt ze tot ontploffing. Bewoners binnen een straal van 150 meter rond de sluis moeten overmorgen de hele dag hun huis uit. Deze ondernemer vindt dat flauwekul. Het is voor ons gewoon een werkdag, maar ja, die werkdag wordt je nou ontnomen omdat je ja, gesloten moet worden, hè? Of zoiets van, ja, ze liggen er al 60 jaar, dus uh, waarom zullen ze nou in één keer bij wijze van spreken vannacht af zullen gaan? Uh, dus ik heb er ook niet zo'n, uh, nee, ik zal er niet wakker van liggen, laat het zo zeggen. Ja, ruim een kilometer om het afzetgebied heen moet iedereen juist binnenblijven. Dat is ook merkelijk. Uh, dan voor het financiële nieuws gaan we vanochtend voor de verandering Is naar Joris van de Kerkhof. Joris, goedemorgen. goedemorgen Hoe morgen. hebben de beurs het gedaan? Nou, de Dowdy heeft het niet zo goed gedaan. Die is in de min geëindigd, 0,9%. De NASDAQ nog slechter. In uh, New York 1,3% in de min. En nou ja, een paar uur daarvoor uh, is de AIX natuurlijk ook al in de min uh, uh, gesloten. De Nikkei, en dat is uh, de actuele stand van op dit moment. En zoals, zoals er nu gehandeld wordt, uh, die staat wel in de plus. Dus van het rood naar het zwart, is staat in de plus van het 1, 7% is dus dat, dat. Dat klinkt dan weer redelijk positief. Ja, uh, waarom vragen we dit eigenlijk aan jou, Joris? Omdat ik overal verstand van heb. Ah. <laughs> een beetje. Een heel klein beetje, ja. En omdat ik in Amsterdam ben. En uh, aan de Keizersgracht. En aan die Keizersgracht, uh, daar staan prachtige panden. Prachtig verlicht ook. Uh, en een van die prachtige panden op de bovenste verdieping uh, al licht is. Uh, daar komt zo iemand de deur voor mij openmaken. en Dat is het pand van Theodor Gielissen. En uh, daar is een, een, een stratege, een analist, uh, Jos Versteeg... die uh, gaat vertellen, die commentaar gaat geven... bij alle ontwikkelingen die jullie net ook al hebben laten horen... over uh, de jager uh, in Berlijn, over de uitspraak uh, van het Hof uh, in Berlijn... over alle problemen die met, met geld te maken hebben. En ook met die 0,9 1,3 in de min misschien ook wel met die 1,7 in de plus in Japan. En hoe het dan verder in Nederland allemaal zal gaan. Goed, tot zover Joris van der Kerkhoff. En tot zover ook dit nieuwsoverzicht, later meer van hem trouwens. Je kunt het nog even terugluisteren, het nieuwsoverzicht. Ga dan naar onze website, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is bijna kwart over zes. Miss Montreal maakt de line-up van de Night of the Proms compleet. Zo is gisteren bekendgemaakt. 26-jarige Nederlandse zangeres zal het podium onder andere delen... met artiesten als James Blunt, Angie Stone en natuurlijk het orkest Il Novecento. Night of the Proms vindt dit jaar plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 november in Ahoy. En dan kan ze opnieuw flutten met het publiek. you in a bar De flirt hoorde u van Miss Montreal. En Zij staat in november in Ahoy op het podium tijdens The Night of the Proms. De Tweede Kamer dan hekelt het kansspelbeleid van staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie. Hij wil die markt verregaand liberaliseren. Maar met name de plannen om gokverslavingen te voorkomen schieten zwaar tekort, had is dus de Kamer. Volgens politiek verslaggever Michiel Breedveld mag Teven niet verder met zijn moderniseringsplannen zolang hij de preventie niet verbetert. Hij zit lelijk in de mangel. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie heeft verregaande plannen om de gokmarkt te moderniseren en te liberaliseren. Zo hoopt hij een einde te maken aan het staatsmonopolie op de casino-spelen van Holland Casino. En wil hij illegaal gokken op internet nu eindelijk goed reguleren? Zijn devies: open de gokmarkt voor private bedrijven.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 die Amerika en de rest van de wereld enorm hebben veranderd. Amerika werd op die fatale dag ook in het militaire hart geraakt. Vlucht 77 boorde zich op 11 september in het Pentagon in Washington. Exact 60 jaar nadat de eerste steen ervan was gelegd. Tot hun verbijstering werden de Amerikanen op hun eigen grondgebied getroffen. Het besef van kwetsbaarheid laat velen van hen na die aanslagen nooit meer los. When the airplane went into the Pentagon, I didn't put two and two together. You know, it looked like a regular explosion. Ik couldn't believe it, basically, that it was the Pentagon. I mean, a, a, of any building in this area. You don't want to believe that it actually happened. I didn't put two and two together. Not, not in the least. De vliegtuigen hier in Washington, ze hebben echt hun route niet verlegd. Ze vliegen nog over het Pentagon. Dit vliegtuig verdwijnt gewoon. Maar tien jaar geleden klonk dat wel anders. Dit uh, is de entry point into the Pentagon Memorial. Right over the, age, uh, the dateline that is over here. Deze ochtend, vlak voor 11 september, komen er slachtoffers en nabestaanden bij elkaar hier bij het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het was het derde toestel waarmee die ochtend een aanslag werd gepleegd. Het trok daardoor altijd wat minder aandacht, de aanslag op het Pentagon. Het ging ook om minder doden, 184 in totaal. We het nog heel veel, maar niet de duizenden zoals in New York. Speciaal voor deze ochtend natuurlijk wordt het, uh, het memorial, het gedenkteken, wordt helemaal uh, prachtig in orde gebracht. I'm the en een man, een schoonmaker, is hier de age lines aan het, uh, aan het schoonvegen. Iedereen van eenzelfde leeftijd, van eenzelfde geboortejaar, ligt in één lijn. My thoughts are always about my friends who were murdered that day. Always. John Yates. Zelf overleefde hij de aanslag ter Iedere dag passeert hij de graven van zijn vrienden. I was just I was standing in front of a television and all of a sudden was just this tremendous explosion like nothing you could ever imagine a ball of fire just came rolling across the ceiling. Ik stond gewoon te kijken naar de beelden uit New York en opeens die explosie. Een vuurbal kwam op me af. Van wat er daarna gebeurde weet je iets niet zoveel meer. 9/11 heeft zijn leven voor altijd veranderd, zowel in zijn hoofd als fysiek. Hij raakte voor 40% verbrand. Maar dat is nog altijd te zien. On the morning of 9-11, I was at home mm -hmm. reading the newspaper, having a cup of coffee. Op die ochtend, ik zat gewoon thuis met een kop koffie, vertelt Thomas Heideman. My wife Michelle. She was a lead flight attendant aboard American Airlines Flight 77. En vrouw Michelle was stewardess aan boord van United Airlines Vlucht 77. And I found out about the incident itself when my neighbor screamed across the hall. Ik begreep dat er iets fout was toen mijn buren me riepen. Heideman, zelf een ex-piloot, belde toen een collega. Ik wist al dat er wat mis was toen ze nog steeds vloog. Uh, en time... at that time she was still alive, you mean? En dan somebody came over to the house and said that Rike right, Michelle was on the airplane. That was the airplane. En om een uur of half elf kwam er iemand langs om te vertellen dat Michel inderdaad aan boord van het vliegtuig had gezeten zegt Heideman, een vitale weduwe. En hoe heeft die aanslag Amerika veranderd? Daarop geeft iedereen bijna hetzelfde antwoord. 9/11 heeft de Amerikanen een gevoel van kwetsbaarheid gegeven. Just worrying about the possibility of something like this occurring again. En zo'n aanslag, zou dat nog een keer kunnen gebeuren? It's a very difficult question, maar. But... Randy Papadopoulos is militair historicus. One of the things that de Al Qaeda hijackers taught me, an attack, if you've got a really, unless you perfect security system, an attack is almost always possible. Volgens hem is de belangrijkste les van 9/11 dat een terroristische aanval altijd mogelijk is, ook al is je veiligheidssysteem nog zo perfect. Maar denkt hij, een aanval op deze manier zal zich niet zo snel herhalen. De hele week hoort u serie reportages van uh, Wessel de Jong over 9-11. Daar kunt u meer over lezen en ook zien. Video's, foto's en reportages op onze website nos.nl. En dan doorklikken naar dossier 9-11. Het NLS Radio 1 Journaal. Het Nederlands voetbal elftal heeft zich gekwalificeerd voor het EK volgende zomer in Polen en Oekraïne. In Helsinki versloeg uh, de elf uh, Finland met 2-0. De doelpunten van Kevin Strootman en Luc de Jong. Beiden maakten hun eerste doelpunt in dienst van Oranje. De openingstreffer van Kevin Strootman was, was mooi en dat gaf de middenvelder nog meer voldoening. Ja, je hoopte natuurlijk al uh, in die 11-0 wedstrijd dat je een doelpunt maar Dat gebeurde niet, maar uh, ja, dat ik hem vandaag maak is alleen maar mooi ik zag dat er ruimte lag en uh, ik liep ja, die paas was geweldig precies, precies op maat en ik twijfelde nog om aan te nemen maar ik dacht ja ik schiet hem gewoon en uh, ja het ging het mooi ja die voorzet precies op maat kwam natuurlijk op naam van Wesley Sneijder je creëert wel op, op zo'n moment creëer je wel een maar meer situatie natuurlijk aan die kant en dan staan ze even, van, even uit de organisatie en dan uh, een keer toeslag maar ik denk dat we zonder dat moment dat we ook drie, vier keer op, uh, alleen voor de keeper kwamen. En nou, dat we gewoon veel eerder hadden we moeten beslissen. En Oranje won dan wel. Maar ze speelden niet op het niveau van afgelopen vrijdag tegen San Marino. Tot ergernis van bondscoach Bert van Marwijk. Een wedstrijd die je met vijf, zes goals verschil moet winnen. En dat blijft maar 1-0. Ja, dan loop je altijd wel een keer tegen een counter op. En dan krijgen ze één grote kans. Als iedereen gaat, dan speel je van hetzelfde wel gelijk hier. Dat totaal onnodig is, want je bent veel sterker. En je creëert je de een en de andere kans binnen een minuut al. Ja, je, moet, je moet na een kwartier, twintig minuten al met 2-3-0 staan En in de laatste tien minuten kunnen we er ook nog drie maken. Nou, dat tel ik de tussenliggende periode nog niet eens. Oranje was dus veel sterker dan Finland. Dat moest ook de Finse internationaal Mika Vajrinen toegeven. Nou, uh, De bt 11 heeft uh, vandaag gewonnen, dat is wel, wel duidelijk. Die uh, voor de wedstrijd hadden we afgesproken dat uh, ja, we zouden wel... Uh, we proberen om de voetbal te voetballen, maar Nederland heeft goed druk gezet. Uiteindelijk uh, ja, uh, uh, konden we niet, uh, niet helemaal goed uh, opbouwen. Het uh, ja, was heel lastig vandaag. Net als Nederland hebben ook Italië en Spanje zich verzekerd... van deelname aan het Europees kampioenschap volgend jaar. Italianen wonnen met 1-0 van Slovenië. Spanje versloeg Liechtenstein met 6-0. Minder goed ging het met Turkije. De formatie van bondscoach Guus Hidding speelde 0-0 gelijk bij Oostenrijk. In blessuretijd kregen de Turken een strafschop toegekend... maar die wisten ze niet te benutten. Ook Rusland liet punten liggen. Tegen achtervolgen Ierland kwam het team van Dick Advocaat niet verder dan 0-0. De Russen behouden wel de leiding in hun pool. Een week na de wereldkampioenschappen atletiek is Rutger Smit in topvorm. Tijdens een wedstrijd in Weert verbeterde hij zijn persoonlijk record bij het Discus Werpen. Smit kwam tot 67,77 meter. Bij de wereldkampioenschappen van vorige week kwam hij niet door de kwalificatie. En dus kon Smit dit succesje wel gebruiken. Het persoonlijke record stond, stond, ja, die, uh, die had ik in 2007 gehoor. en Dus vier jaar geleden. Uh, 2000, eind 2008, na de Spelen, ben ik uh, gebaseerd graag aan, aan mijn rug. 2,5 jaar eruit gelegen dit jaar mijn comeback gemaakt, met ups en downs ook, nou ja ik heb gewoon heel goed gewolten, maar ja de downs waren dat ik toch nog steeds overal kleine pijntjes had en uh, ja nu heb ik nergens last van en uh, dat laat ik zien en uh, kijk ik ben als ik, ja weet je wel, ik klinkt misschien een beetje arrogant, maar ik ben gewoon heel erg goed hm. dat, dat wist ik van mezelf dat ik gewoon heel erg goed was voor mij, uh, voor mij doen en uh, dat ik gewoon heel erg ver kon werpen en dat heb ik dan vandaag bewezen en dit is een hele goede basis, ondanks al die kleine pijntjes en ook ondanks eigenlijk geen goede seizoensvoorbereiding, dat ik deze afstanden werp. Zeker mooi naar volgend jaar naar de Spelen toe. Ja, nou, ik wil eigenlijk naar tennis gaan. Door aanhoudende regenval is het programma van de US Open namelijk geschrapt gisteren. Op de rol stonden onder meer de partijen van de Spanjaard Rafael Nadal... en ook de Britse tennishoop Andy Murray. Na drie uur wachten werden alle partijen maar verplaatst naar later vandaag. Het belangrijkste stadion op Flushing Meadows... heeft in tegenstelling tot de banen van de Australian Open... en ook Wimbledon namelijk geen dak. Radio 1, het NOS-journaal. Al zeven, hier is Ewout de Jong.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 een man heeft in een restaurant in de Amerikaanse staat Nevada... drie mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. Acht mensen raakten gewond. De man liep met een geweerde zaak in... en begon in het wilde weg om zich heen te schieten. Zijn motief is onbekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het wordt vandaag een vrij onstuimige dag. Het is wisselend bewolkt met af en toe bui. In de binnenland staat een matige zuidwestenwind... en langs de kust is de wind hard tot stormachtig... met windkracht 7 of 8... Vanmiddag neemt de wind langs de kust iets af en komt dan uit het zuidwesten tot westen. Er zijn veel wolkenvelden met vooral in de noordelijke helft van het land een aantal buien. Tijdelijk breekt ook even de zon door. Het is vrij fris met maxima van 17 of 18 graden. Morgen houdt de wisselvalligheid aan met veel bewolking en af en toe neerslag. Het wordt dan ongeveer even warm. Tegen het weekend kan de temperatuur weer wat oplopen en zaterdag komen de maxima uit rond 22 graden. Er zijn dan zonnige perioden, maar helemaal droog blijft het niet. We verkeersinformatie met alleen maar een korte file op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend. 2 kilometer. Wow! Wat een tickets, wat een prijzen! Op vliegtickets.nl. Vliegtickets.nl Vanaf morgen bij de Vara. Overspel. Een psychologische thriller over lust en bedrog. Met onder andere Vetja van Uet, Kees Prins en Sylvia Hoeks. Hebben nou we alles op het spel gezet voor een moordenaar? Een onmogelijke liefde in overspel. Vanaf morgen, half negen bij de Vara op Nederland 1. Een maatschappij zonder goede koeling en klimaatbeheersing is ondenkbaar. Die moet altijd constant en optimaal zijn.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Staatssecretaris Bleker heeft hulp nodig... bij het doorvoeren van de bezuinigingen op natuur. Provinciale bestuurders zetten de hakken in het zand... en zijn niet bereid om de bezuinigingen... van zo'n 600 miljoen euro door te voeren. Zegt Tweede Kamerlid Greg Koopmans, ook CDA. Om staatssecretaris te helpen komt Koopmans vandaag met een plan. Hij wil al het geld voor natuur... naar een beperkt aantal natuurgebieden sluizen. Dat klinkt als een wisseltruc. Het is een slimmere aanpak om meer natuur te realiseren met hetzelfde geld. Ja, dat klinkt inderdaad als een slimme wisseltruc. Wat heeft u bedacht? Nee, het is geen wisseltruc. Wij hebben voorstellen bedacht die betekenen bijvoorbeeld dat als je een nieuw industrieterrein aanlegt... wat gemeentes en provincies doen, of het Rijk een nieuwe weg aanlegt... dat de natuurcompensatie die daarvoor nodig is, de natuur die je daarvoor aan moet leggen... Dat moet je in de belangrijke Nederlandse natuurgebieden doen. In de ecologische hoofdstructuur. En niet zoals nu gebeurt, vaak her en der. Wat levert dat dan op? Betere natuur, juist op die plek waar wij uh, in heel Nederland het belangrijk vinden. In de mooiste gebieden en bij de mooiste gebieden. Nou is het CDA juist een van de partijen die de geldkraan voor de natuur flink heeft dichtgedraaid? Nou, We hebben fors moeten bezuinigen op tal van terreinen en daar hebben we natuur niet uitgesloten. Dat kunnen we ook niet tegen de mensen in de zorg bijvoorbeeld zeggen... doet u maar nog maar wat extra bezuinigen. Nee, maar deze voorstellen waarin die compensatie zit... waarin ook bijvoorbeeld zit dat er 20.000 hectare grond die het Rijk ter beschikking heeft... dat die ook ingezet worden voor die bijzondere natuurgebieden die we nu hebben... Om die te versterken, dat is gewoon een extra bijdrage aan een betere natuur in Nederland. Heeft u het al met uw eigen staatssecretaris de heer Bleker overlegd? Wij zullen dit aanbieden vandaag aan staatssecretaris Bleker. En uh, tegen hem zeggen, ga met de provincies aan de slag. Zorg dat iedereen met de hakken uit het zand gaat, want de onderhandelingen gaan uh, stroef. En ik geloof ook wel vrij hard. En ik hoop dat onze voorstellen een bijdrage leveren aan een uh, uh, beter Nederland met meer natuur. Moet Bleker geholpen worden bij het praten met de mensen in de provincie? Ik denk dat uh, deze nota kan uh, helpen als een soort van uh, smeerolie tussen uh, uh, de provincies en provincies. Uh, de staatssecretaris. Want dat is nodig? Ja, dat is nodig en daarmee krijgen we meer natuur voor hetzelfde geld. CDA Tweede Kamerlid Koopmans, Irene Oostveen sprak met hem. Door naar Amerika, want het dodental door de bosbranden in Texas... in het zuiden van Amerika, is tot vier opgelopen. Ruim duizend huizen zijn in vlammen opgegaan... in een van de eerste bosbrandseizoenen in de geschiedenis van deze staat. Hans Hendricks runt samen met zijn vrouw Bianca onder meer een camping... in Buffalo, in Texas... Meneer Hendricks, hoe is de situatie nu in Buffalo in Texas? Ja, de situatie bij ons in de buurt is uh, vrij rustig op dit moment. De meeste branden die hier uh, die waren, die lijken allemaal onder controle. De grote brand bij uh, Bestop-Austin, die, uh, die schijnt, uh, ah ja, dat schijnt nog, geen, nog absoluut niet onder controle te zijn. Wat hoort u daarover? Ja, het is constant het nieuws, hè, dat het zo hard, was uh, gisteren toen het zo hard waaien dat het gewoon... Uh... Ja, het vaagde gewoon, Ik, uh, complete woonwerken weg zeg maar, in no time. En uh, ja, nu, is het, uh, ja, nu is het, het weer is rustiger geworden door minder wind, dus uh, ja, ze schijnen wat meer onder controle te krijgen, maar we spreken nog niet over dat ze echt uh, het onder controle hebben, zeg maar, maar misschien wat 20 procent of zo. Het is dus meneer Hendricks nu even niet bij u in de buurt, uh, heeft u al gevreesd voor de camping? Ja, ja, ja, maar, uh, het dichtst bij zijn het branden waren, denk ik, zo'n uh, zo 20 mijl hier vandaan. Dus zo'n 30 kilometer. Ja. En uh, ze ontstonden op like, een paar dagen geleden was het echt. Uh, nou, de, als je het nieuws zou aanzetten, dan was het eigenlijk uh, overal begonnen ze. En dan uh, echt dicht, dicht in de buurt. En dan denk je, ja we zouden gelukkig ook net uit, uit de wind, zeg maar. Uh, maar je denkt dat uh, 20, 30 kilometer van je vandaan of zo, dan komt het wel echt te dicht in de buurt. Ja. En, en hoe gaat dat dan? Gaat iedereen helpen bij de brandweer? Ja, ja, het is bijna. Uh, er is echt heel veel vrijwillige brandweer. Iedereen die zeg maar in de buurt. Die ik, uh, veel mensen die ik ken die voor mij werken of zo. Die, uh, die zijn er wel enige manier mee bezig om te helpen. om het uh, of te evacueren of te plussen. Of, uh, uh, ja, je merkt dan wel hoe de Amerikaanse samenleving dan. Uh, wel even samen sterk staat of zo, zeg maar. Bent u goed voorbereid? Wordt u goed voorbereid door bijvoorbeeld de staat Texas? Nee, nee, dat is. Uh, dit, uh, ik zou niet weten hoe je, je goed voorbereid. Wij zitten echt in de middle of nowhere, zoals dat zo mooi heet. Dus we zitten nog zeg maar zeven uh, mijl buiten een, groot, een, een stadje. Ja, dan is het echt zo van ieder, uh, ieder voor zich zeg maar. Nou, Texas is natuurlijk een, een warme, zonnige en vooral ook droge staat. Doet de, de staat voldoende om om die bosbranden te voorkomen? Ja, we zitten hier al zelf al. Uh, al een aantal maanden in een fireban fire noemen ze dat dan, dus dat er geen open vuur mag meer, mag meer plaatsvinden. Want hier wordt gewoon ook nog het huis, zeg maar, bijvoorbeeld, gewoon verbrand. Achter het huis. Ah. Maar dat is al maanden al niet meer dat we er al niet meer mag. Want we zitten met de meest droge zomerjaar, zeg maar, eh, sinds de geschiedenis. Wat zijn de weersvoorspellingen, meneer Hendricks? Weet u dat? Blijft de wind uh, liggen? Ja. Nou, de wind is weg, zeg maar. Die wind die kwam eigenlijk vooral door die hurricanes die de afgelopen dagen via, via Louisiana zeg maar, naar binnen kwamen, richting Florida. Dus dat, dat pakte uh, Texas een stukje van mee. En, uh, de, de weersverwachtingen zijn uh, dat we weer... Wij gaan weer richting de 40 graden. Het is nou lekker koel. Dus Vervolgens hebben we bijna zelfs kippenvrouw. Dat hebben we heel lang niet meer gehad. Maar dat is een gaatje 14 of zo, denk ik. We gaan gelukkig langzaam weer naar richting de 100 graden. En absoluut geen regen in, in, in de voorspellingen. Nou, sterkte. En, en dank dat u ons even te woord wilde staan. Hans Hendricks vanuit Buffalo in Texas. Het is tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is een meerderheid in de provinciale staten in Groningen. En die is voor het doorgaan van de bouw van de kolencentrale... van RWE Essent in de Eemshaven. De partijen vergaderden gisteravond in Groningen... over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State die de milieuvergunning voor de centrale heeft vernietigd. Provinciebestuur wil de omstreden bouw gedogen. En verslaggever in Kamer zag dat daar inderdaad een meerderheid voor is. De provincie moet ook een bouwstad maken. De zoveelste demonstratie tegen de kolencentrale gisteravond vlak voor het begin van de Statenvergadering had niet het gewenste effect. Want na een aantal serieuze insprekers... De emissie van de centrale, waaronder de CO2-uitstoot, zal nog bijdragen aan de problemen van de nu al te grote depositie op het veen in Drenthe. En ook op het niet in de stukken vermelde Drentse aangebied. En een enkele minder serieuze... ...van zee tot Dollartouw, van Drente tot Antwoord... ...bleek een ruime meerderheid van de partijen in Groningen de beslissing te steunen om de bouw te gedogen. Zoals de Partij van de Arbeid. Ik heb gezegd dat wij niet voor een bouwstop zijn. Dat is antwoord 1. Dit tot gezegd. onvrede van andere partijen, zoals weer... GroenLinks. Een bouwstop geeft ook de gelegenheid aan GS, RWE en de milieuorganisaties... om samen te kijken naar de ombouw van de vervuilende kolencentrale... naar een duurzamer alternatief. Bijvoorbeeld een gasgestookte centrale of een biomassa-centrale. Harry Miedeman van GroenLinks, de partij van de gedeputeerde, die vindt dat de bouw wel moet doorgaan... omdat de vergunning gemakkelijk te repareren zou zijn. En dat leverde natuurlijk de nodige vragen op van andere partijen. Natuurlijk begrijpen wij dat GroenLinks op deze wijze acteert. Maar hoe kan je met goed fatsoen nog je eigen gedeputeerde steunen? Dat kan GroenLinks in Groningen dus wel. De gedeputeerde blijft gewoon zitten en zijn partij steunt hem... ondanks zijn afwijkende standpunt, zegt Harry Miedeman van GroenLinks. Na alles wat hier vanavond is gebeurd, geschorst en opmerking... heeft u nog steeds vertrouwen in uw gedeputeerde? Ja, zeker. zeker. We hebben van hem gehoord dat hij nog steeds uh, valikant tegen kolencentrales is. Maar dat hij vandaag in de functie van gedeputeerde een andere mening moest verkondigen. En dat begrijpt u? Ja, dat begrijpen wij. Er komt dus een gedoogvergunning En RWE essent kan voorlopig door met de omstreden bouw van de kolencentrale in de Eemshaven. De meeste partijen in Groningen zouden wel graag zien... dat de energiemaatschappij afziet van het gebruik van kolen... en biomassa in de centrale gaat stoken. De gedeputeerde heeft toegezegd dat Groningse geluid bij het volgende overleg met RWE Essent te zullen laten horen. Ja. Dank u. Daar hoorde u van Rinkkamer over de Provinciale Staten in Groningen. Een meerderheid dus voor het doorgaan van de bouw van die kolencentrale. Oranje dan. Het Nederlands Elftal heeft zich gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap. Door resultaten van andere landen is bondscoach Bert van Marwijk zeker van deelname aan het EK in Polen en Oekraïne. En dat wist hij nog niet vlak na de 2-0 uit overwinning op Finland. Toen was van Marwijk vooral gefrustreerd omdat Oranje veel dikker had kunnen winnen. Een wedstrijd die je met 5-6 goalsverschil moet winnen...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 Ben je los van het missen van kansen tevreden over hoe de gevoetbald is, of zeg je daar kan het nog wel wat aan verbeteren? Ja, nee, het, het, het voetballen dat is, dat is eigenlijk wel, dat klinkt misschien wel een beetje raar, maar dat is eigenlijk wel goed. De, de, de, de manier waarop we dat willen voetballen, dat klopt wel. Alleen in de uitvoering werden we na een kwartier twintig minuten veel te gemakzuchtig. En, en dat, kijk, als je zelf op dat veld staat, en ik ben heel, heel kritisch naar ze geweest. Maar dan voel je dat je zoveel beter bent dan de tegenstander heeft zoveel angst. Als je, als je toch thuis speelt en je bent volledig uitgeschakeld. En je gaat massaal verdedigen voor je, voor je eigen mensen. Ja goed, dan, onze spelers voelen, dan, voelen dat ook. Ja, maar zij zijn doodsbang geweest dat ze hier met nul achterop gingen. Ja, nou ja goed, zo ver zijn we nu. Dat, dat de tegenstanders zoveel respect en angst voor ons hebben. Dat je, maar daar moet je ook mee omgaan. En, en ver kom... ben je dan eigenlijk niet als je daar laconiek van wordt? Nou, je bent wel zover dat je hem toch wint. En ik zou je vertellen, als je kijkt naar de afgelopen drie jaar... Dan, dan denk ik dat we dat alles bij elkaar goed gedaan hebben. Maar het wordt natuurlijk steeds moeilijker om te blijven winnen. En, en de tegenstanders worden steeds gereserveerder naar ons. Dus ja, dat, daar moet je ook mee leren omgaan. Eigenlijk is dat het mooiste wat er is, maar dus ook het vervelendste, gek genoeg. Ja, ja zeker. Want ik krijg ook voor de wedstrijd al de vraag van... wat verwacht je nou van Finland? Nou ja, Ronald Spelbers is hier geweest tegen Moldavië... En ze begonnen ze met 4-1. En ja, maar dan liepen ze ook uh, al vrij snel terug. Dus ik denk ja, als ze dat tegen Moldavië niet, niet, niet van hun eigen kracht uitgaan, dan zullen ze het ons helemaal niet doen. Ja, en als ze dan zo spelen, ja, als wij dat in Nederland doen, dan. Uh... Maar goed, het, het, het, het winnen wordt steeds moeilijker. En toch blijven we het doen. En dat is het, dat is het positief van deze wedstrijd. Het feit dat je misschien wel tien kansen creëert is het positief van deze wedstrijd. En dan uh, alleen het feit dat je dat je ze niet maakt en, en dat je dat doet omdat je ja, toch. Ja, door het ongeduldige misschien wat gemakzuchtig wordt. Nog één dingetje. Je zegt, winnen wordt steeds moeilijker. Dat is heel gek, maar dat gevoel heb ik bij Oranje nooit zo. Nee, maar goed, we winnen natuurlijk nu al zo lang. En elke keer word ik maar door jullie geconfronteerd met, uh, met records. En ik hou me daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Maar ik weet natuurlijk ook wel dat we al heel veel wedstrijden gewonnen hebben. Achter elkaar. En... en... Dat betekent dat je een tegenstander ook uh, steeds meer motiveert om ons op wat voor manier ook te bestrijden. Om, om dat een keertje. Um, ja, om om tegen te gaan. Ja, dus dat wordt steeds lastiger. Dus, is, wat dat betreft, wel een compliment. En dat zei Bert van Marwijk, bondscoach van het Nederlands elftal tegen Bastigler. De Arabische lente zorgt voor een nieuw thema en een nieuw publiek. Bij het Arab Filmfestival in Rotterdam hoort u zo meer over na de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Dat staat allemaal nog niet zo gek veel voor. De files die hier staan zijn niet langer dan twee kilometer. Op de A15 vanuit Gorkum naar Europort. Bij Sliedrecht twee, bij Spijkenissen twee. En bij Rozenburg nog eens twee kilometer. Nou, John, het is wel nat hè vanochtend. Ja, het, en het waait ook nog behoorlijk. Ja. Zeker in het noordelijke gedeelte van het land is de wind nog vrij krachtig. Maar goed, het is woensdag, is het meestal niet al te druk... Hou eigenlijk uit van een redelijk normale spits, dus uh, maximaal zo'n 120 kilometer. We horen van je, John Bakker bij de ABW. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, 13 minuten voor zeven. Joris van der Kerkhof stort zich vanochtend op de beursvloer. Uh, maar voorlopig staat hij volgens mij nog voor de deur van Theodor Gillissen. Doen ze niet open, Joris? Ja, ze doen wel open. Maar Jos Versteeg, analist bij, bij Theodor Gilles, is aan het uitleggen hoe de bank precies in elkaar zit. Private bank, bank, bank uh, werkt samen met private banks in Engeland, in België, Luxemburg. En valt dan onder de paraplu van uh, het grote KBC in, uh, in België. Um, het is wel een beetje slordig die kranten die daarvoor liggen. Voor zo'n bedrijf wat, wat u net hebt uitgelegd. Uh, wat alleen maar voor uh, heel vermogende mensen uh, werkt. Zonder pinautomaat. Ja, de meeste van die mensen die liggen denk ik, nog, nu nog rustig te slapen... en dan hebben wij die kranten lang naar binnen gebracht. Er zit geen brievenbus in het pand hier. We ja. ja, eens kijken wat er dan in die kranten staat. Of dat daar in ieder geval iets staat... Oh, het is een beetje onhandig. Ja. Nou, maken we ze later wel open. Iets staat over het nieuws uh, van gisteravond uh, en uh, van in de loop van de dag. Een spannende dag, ook voor u als, uh, als analist. Waar bent u het meest uh, Nou, zenuwachtig voor? U straalt niet echt veel zenuwen uit, maar waar bent u het meest in geïnteresseerd? Nou, vandaag het, het nieuws. Hè. Ik denk dat vandaag een belangrijk moment is uh, dat er in Duitsland... een beslissing moet genomen worden door het Constitutioneel Hof... over uh, de hulp die Duitsland uh, gaat geven, over het EVSF-plan. Het is belangrijk dat dat uh, doorgaat. Ik denk wel dat, dat het doorgaat, dus daar zijn we niet zo heel erg zenuwachtig om. En verder ja, zijn de markten natuurlijk wel erg uh, roerig. Maar we hebben vannacht alweer een kleine omkering gezien. Amerika opende heel slecht, maar tegen het einde van de dag... werd het toch wel heel wat beter. En inmiddels is uh, Azië ook redelijk in de plus... Dus dat ziet er wat iets prettiger uit. Hier. Oh, Amerika eindigt dan wel in de min nog, maar ze stonden ja. veel, veel, veel, veel dieper. Ja, ze stonden veel dieper, dus je ziet dan dat het in de loop van de dag wat bijtrekt. En dat is in principe wel, wel gunstig, ja, dus dat is alvast een goed teken. Ja. Een rode loper van linoleum. linoleum. Um, ach, de kranten moeten daar naartoe. Ja, Alsjeblieft, meneer. Ik ja, lees ja. de krant tegenwoordig van de computer, dus uh, die de papieren kranten komt mij een beetje ouderwets over altijd. Uh. Ja, ja. Waar is uw computer dan? Uh, boven laten we hem even. Uh, ah, nou, verlangs. langs. Een mooie uh, schilderij in het zwart helemaal. Met, uh, een paar... We gaan het eens even kijken uh, hoe dat technisch gaat. Nee, nee, nee we gaan gewoon even kijken hoe dat werkt. En als het niet werkt, uh, dan vallen we vanzelf weg. Dat merken we, we vanzelf. Goed, okay, nou, we hebben een uh, grote kunstcollectie hier. Daar zijn we erg, uh, erg blij mee. En, uh, er uh, hangt veel kunst. Also, uh, ja, dat kun je niet op de radio zien. Maar dat is op zich heel prettig om te werken in zo'n omgeving, vind ik. Dat werkt heel stimulerend. En het uh, ziet er mooi uit. We huur nu niet in deze, in deze lift. Van helemaal naar beneden, nu naar de eerste verdieping. En dan gaan we zo, samen met u. Normaal laat ik altijd mensen voor, maar ik heb al die apparatuur zorgt ervoor dat ik u een beetje... Ach, weer een schilderij. Gaan we met u naar de computers en gaan we later de dag doornemen. En kunt u ook meeluisteren naar alle onderwerpen die allemaal gerelateerd zijn aan het nieuws van vandaag in het Radio 1 Journaal. We zijn benieuwd. Joris, tot later. De elfde editie van het Arab Film Festival begint vandaag. Afgelopen jaren kwamen er vooral liefhebbers op het festival af. Maar dit jaar lijkt het evenement, door de revoluties in de Arabische wereld... en de stroom aan nieuws daarover, een veel breder publiek te trekken. Dan gaan We even over praten met de oprichter van dat filmfestival, Khaled Shouket. Goedemorgen. Goedemorgen. En meneer Shouket, wat kan de bezoeker dan verwachten op het festival? Uh, uh, Wij hebben dit jaar een sterk programma, denk ik... Uh... Uh, uh, 70 uh, van, uh, van uh, de geprogrammeerde films zijn in, uh, in première in in uh, in Nederland en uh, misschien de helft van deze film, films uh, rond de 40 films uh, uh, gaan over over de revoluties, de grote verandering in de Arabische wereld, in Tunesië, Egypte en uh, de andere Arabische landen die uh, nog bezig zijn met uh, populaire democratische uh, revoluties. En de makers, komen die dan ook naar het festival, meneer Souket? Aantal makers uh, wel. Uh, door de situatie in sommige landen, het was moeilijk voor ons om een uh, visum te versterken, zeg het maar. Mm -hmm. uh, met name veel makers uit uh, Syrië. Uh, uh, maar uh, zijn er een aantal filmmakers uit Tunesië, uh, uh, Egypte, uh, Saudi-Arabië en uh, andere Arabische Marokko en uh, andere Arabische landen? Wat vindt u zelf de meest interessante film die er te zien is? Uh, zijn er zijn uh, veel interessante films, met name uh, documentaires, nieuwe documentaires over de Tunesische. Uh, uh, de opening film uh, van uh, Monji Farhani, de Tunesische uh, nederlandse filmmaker uh, Al-Sharara. Uh, ook de Egyptische film 18 Days, 18 dagen. Uh, I and the Agenda, de uh, film van uh, uh, Nivin Shalabi. Uh, uh, uh, ook... De Film van uh, Amal Ramses uh, Memnoua, uh, hmm. voor uh, Wat, wat, wat, wat, waarom, wat maakt die film zo mooi, die documentaires? Waarom spreken die u zo aan? Uh, omdat ze zijn nieuwe documentaires, dus de eerste keer in, uh, in Nederland. Uh, ten ja en, en, en ook omdat uh, uh, uh, ja uh, ze zijn. Uh, uh, Documentaires over, over iets nieuw uh, en belangrijk, niet alleen in de uh, Arabische geschiedenis, ja. maar ook in de wereldgeschiedenis. Wat ja. uh, uh, gebeurt in, in Tunesië, uh, Egypte en niet in Jemen, Libië en Syrië, is, uh, is geen lo lokaal gebeurtenis, maar is een internationale gebeurtenis. Uh, uh, zoals uh, uh, misschien. Uh, uh, uh, 9 september 2001 uh, uh, niet de Arabische revoluties maken een nieuwe uh, pagina in de internationale, in de humanitaire geschiedenis. Nou, en u doet daar verslag van, hè? zo kunnen we het wel zien. Khaled Shuket dank dat u ons te woord wilde staan en succes. Vandaag dus het begin van de 1e editie van het Arab Film Festival. Het NOS Radio 1 journaal, de ochtendkranten.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 Blijkt uit de sterftecijfers die de ziekenhuizen hebben opgegeven aan de inspectie voor de gezondheidszorg. Die cijfers staan in het AD. De krant sprak ook met de Hart- en Vaatgroep, de belangrijkste patiëntenvereniging voor mensen met hartaandoeningen. En daar is men geschrokken van de resultaten en eist men een diepgaand onderzoek naar de oorzaken. Want zolang die niet duidelijk zijn, moeten patiënten goed opletten welk ziekenhuis ze kiezen voor de behandeling van hartklachten, stelt de vereniging in het AD. De inspectie wilde gisteren nog niet reageren op de roep om een uitgebreide studie. Ook al heeft ze geen verklaring voor de grote verschillen tussen de ziekenhuizen. Financiële Dagblad heeft een rondgang gemaakt... langs de 27 Nederlandse saapdealers. En wat blijkt? Ze zijn onverminderd optimistisch over een goede afloop. Een noodlijdende Zweedse autofabrikant zal de financiële problemen kunnen oplossen... want het gaat namelijk erg goed met de verkoop van de nieuwe auto's, zeggen ze. Tot en met juli zijn ruim 450 Saabs verkocht tegen ruim 500 in heel 2010. Bovendien is de verwachting dat Chinese fabrikanten in Saab zullen investeren... en dat het bedrijf modellen kan gaan maken voor de automarkt in China. Kortom, Kassa. Het aantal kankerpatiënten in Nederland zal de komende jaren sterk stijgen, schrijft de Volkskrant you <laughs> 2020 zal het aantal nieuwe patiënten per jaar ruim 40 hoger liggen dan in 2007. Toch nemen de overlevingskansen bij kanker toe. Vooral bij mannen blijkt uit het KWF-rapport kanker in Nederland tot 2020. De sterke stijging van het aantal kankerpatiënten wordt vooral veroorzaakt door de vergrijzing. Ruim twee derde van alle patiënten is bij diagnose van de ziekte ouder dan 65 jaar. Bij mannen is een flinke stijging te zien in het aantal patiënten met huidkanker. Voor huidkanker wordt zelfs een stijging van 77. 50 verwacht. Het wordt allemaal te lezen in de krant. Bij vrouwen stijgt het aantal patiënten met borstkanker het meest met 82%. Een Delftse politieagent is in opspraak gekomen... nadat ze stom dronken achter het stuur zat, schrijft de Telegraaf Ingrid P... Die wijkagent is in de Delftse binnenstad, liep tegen de lamp... toen ze betrokken raakten bij een aanrijding. Politieagenten waren verpijsterd toen ze op de melding afkwamen... en hun zwaar benevelde collega aantroffen, al dus de krant. Toen de dienders haar een blaastest wilden afnemen... maakten de wijkagenten een enorme stennis. Ze weigerde een blaastest en zou toch volgens ooggetuigen... bovendien agressief hebben, zich agressief hebben gedragen. B werd erop in de boeien geslagen. Later bleek dat de vrouw 1,8 promil alcohol in haar bloed had... Politie Haaglanden heeft de wijkagent in afwachting van een nader onderzoek op non-actief gesteld. Het korps rekent haar dit zwaar aan. Als agent heb je een voorbeeldfunctie. Al dus de politie. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal veel aandacht voor Duitsland. Want minister De Jager was daar gisteren om te overleggen over de eurocrisis en dat uh, pakket dat pand wat Finland eist. Daarover zijn niet echt beslissingen genomen, maar er is wel het een en ander besproken. En we hebben het over dat Duitse constitutionele gerechtshof. Dat doet uitspraken over de Duitse steun aan bijvoorbeeld Griekenland. En als ze dat negatief beoordelen, zou dat wel eens grote consequenties kunnen hebben.